De gemeente wordt verzocht om te zingen van psalm 147 en daarvan het zesde zangvers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen, die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen, O Salem, ronden den Heer der Heren, wil u een God, o Sion, eren. Wij noemden u Psalm 147, vers 6. De hulp des Heren willen we u lezen uit het tweede boek van Samuel, het zevende hoofdstuk van vers 18 tot en met vers 29. Wij noemden u 2 Samuel 7, van vers 18 tot en met vers 29. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en hij zeide, Wie ben ik, Heren, Heren, en wat is mijn huis? dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Here, Here. Maar gij hebt ook over het huis uws knecht gesproken tot van verre heen. En dit naar de wet der mensen, Here, Here. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Here, Here, om uw woords en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk als Gij, en er is geen God dan alleen Gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is, u, wie is gelijk uw volk, gelijk Israël? Een enig volk op aarde, hetwelk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen, en om zich een naam te zetten, en om voor u in deze grote en verschrikkelijke dingen te doen, aan uw land, voor het aangezicht uws volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk tot in eeuwigheid. En gij, heere, zijt hun tot een God geworden. Nu dan, heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid. En doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam wordt u groot gemaakt tot in eeuwigheid. Dat men zeggen, de Heere der scharen is God over Israël. En het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, Heere der scharen, gij God Israëls, gij hebt voor het oor uw knecht geopenbaard, zeggende, ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, heren, heren, gij zij die God, en uw woorden zullen waarheid zijn. En gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo believen het u nu en zegen het huis van uw knecht. Dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, heren, Here, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw krecht gezegend worden in eeuwigheid. Onze geloof.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 Heere, die tot u komt moet geloven dat u zijt en een beloner daargene die u zoeken die waren godskennis bezitten wij van nature niet meer toen het schepsel de mens uit uw goddelijke vingeren voortkwam, versierd met uw beeld, gesteld in de drie ambten en de opdracht het geschapene aan hem toebetrouwd te bewaren, was er een dadelijke en een onmiddellijke gemeenschap... De zonde heeft dit verbroken, maar dat niet alleen, heren. Want als het alleen een verbroken gemeenschap zou zijn geweest, dan had alleen de breuk maar hersteld behoeven te worden. Maar de mens is onderworpen aan een drievoudige dood, tijdelijk, geestelijk. En eeuwig, uw woord zegt ervan dood in de zonden en de misdaden, onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. Niet de minste vermogens zijn overgebleven van de zijde van de mens, want u zegt, er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. Samen zijn ze afgeweken en samen hebben ze de heerlijkheid gods gedorven. En dat u dan nogthans na de diepte van de val spreekt, die tot u komt, die moet geloven dat u zijt, is dat niet een eigenschap die ligt onder de verantwoordelijkheid van de mens? Want er wordt in onze dagen zoveel over de verantwoordelijkheid gesproken. En dan richt men dat naar de verantwoordelijkheid dat we leven onder het evangelie. Maar we vergeten dat die verantwoordelijkheid anders ligt. Die ligt in de aanvaarding van onze schuld, van onze verlorenheid, van onze staat op weg naar de eeuwigheid en met alle gevolgen van dien. Daarom is er een schuldige onmacht en een schuldige onwil. Geweld tot mij niet komen, opdat gun het leven hebben. Want die het van de vader gehoord en van de vader geleerd heeft, die komen tot mij. Dat is uw eigen getuigenis. Nu zijn we vanavond onder de bediening. Van het woord als het door u verordineerde en geschonken middel waardoor u zich vrijmaakt van elk mens, maar ook de weg ten leven in Christus komt te leren, en kon het u behagen door de toepassende arbeid van uw Heilige Geest, dat ook te gebruiken tot levensvernieuwing. En onlosmakelijk daaraan verbonden tot waarachtige bekering. Want Heer, een bekering zonder levensvernieuwing brengt ons gelijk als de rijke jongeling. Maar een bekering als vrucht van levensvernieuwing, die bracht de menasse met een schreeuw naar u. En hij bekende dat de Heere God was. Leed ons toch dat zakelijke en bevindelijke onderwijs... ...tussen de algemene arbeid van de Heilige Geest... ...en die bijzondere en zaligmakende arbeid... ...in de harten van uw keurlingen. U wilt dat in de prediking ons leren... ...en in het teken van de sacramenten ons duidelijk maken... Naar de beleidenis van uw oude kerk als tekenen en zegelen van u ingesteld... om de beloften des evangelie te beter te kunnen verstaan. Waarin u wijst dat wij in dat rijk gods niet kunnen komen... tenzij we van nieuws geboren worden. Waarin we geleerd worden dat het doopwater ziet... Op de onreinheid van de mens. Maar gelijk het water de onreinheid als lichaams wist, al zo wist het bloed van het lam van de zonde. En daar is een genade geheim aan verklaard en genadeleiding voor nodig. Om onze blinde zielsogen te openen voor het lam geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Heerlijk, een waarheid die als waarheid niet aanvaard wordt door de leugen toegevallen mens. Maar een waarheid die als waarheid waar wordt in het hart van een volk. Heer, die u door het wonder van levensvernieuwing voor het eerst waar komt te maken. Zou u de prediking van het woord vanavond willen zegen en gebruiken... Tot onderwijzing van het uwe, maar ook tot levensvernieuwing. Dat is een wenk van uw goddelijk alvermogen. Om het onderscheid te leren kennen tussen schijn en waarheid. Opdat ook vanavond in Sion kinderen geboren werden... En het eerste kinderleven zich zou openbaren in de hartelijke droefheid naar God. En kon het zijn een hartelijke vreugde in God door Christus. Door wandelte de gemeente. Uw kinderen mogen oefeningen bekomen in het waarachtige genadeleven En die wonderlijke leidingen van wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wel... In de volvoering van uw goddelijke raad leg het leven, ook die heilsorde, van uw volk verzekerd. Wil u denken aan deze doophouders met de hun toebetrouwde kinderen? Vragen of die betekenende zaak wil verheerlijken in dat toebetrouwde jonge leven. En dat het waar mogen zijn als nieuwgeboren kinderkind. U zijt zeer begeerig naar de redelijke en de onvervalste melk ...opdat we door de mogen opwassen. Maar laat ook de ouders die wijsheid uit u vandaan bekomen in de opvoeding van hun kinderen. Te midden van een wereld die in het boze ligt. Te midden van een eeuwigheidstijd. Die zoveel godsdienst buiten de ambtelijke dienst doet opkomen. En zoveel jonge mensen worden bedrogen voor die ontzaglijke eeuwigheid. Dat jongse voeten vast ik in uw woord, gedenkend wat met ons niet kan, wil of mag samenkomen. Gedenkend wat verblijft in te huizen op andere plaatsen van verpleging. Uw aangezicht zij over hen die met rouw zijn bedeeld. En u betonen ook vanavond die God te zijn. Die uw toezeggingen waarmaakt Waar twee of drie. En mijn naam zijn vergaderd. Dat zal ik in het midden wezen. Ik wil u knechten vanavond als ze uw woord bedienen helpen. En allen die arbeiden in uw kerk. En geef uw knecht de wijsheid om te dienen. Uit kracht van u die dienende zijt. Te midden van uw gemeente om uw naam zijn verbonds wil. Amen. Wij lezen u het formulier. De heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze...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 ...waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen... ...opdat wij vermaand worden de missagen aan onszelf te hebben... ...en ons voor God te veropmoedigen... ...en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Het aan tweede betuigt en verzegert ons de heilige doop... ...de afwas en de zonde door Jezus Christus...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 Van al onze zonden en ons in de gemeenschap zijn dood en zijn daar wederopstanding inlevende, also dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.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 En als we soms zijn in zwakheid, in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, over de dopen zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogdanks daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat vernoemen is en ademdelachtig zijn, en als we ook weder in Christus.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 Dit betuigt ook Peters in handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die de verre zijn, zoveel als hij de here onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegen dat verbond en de gerechtigheid is geloos was, gelijk ook Christus hen omhelsde, handen opgelegd en gezegend heeft. In Marcus 10, vers 16.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 Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn in, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons in heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeelde de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt.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 Dat je deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inleven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met, hem in zijn, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze in het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde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 Opdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop ongefeestelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle de ellendigheid, aan ja, de verdoemenis zelf onderworpen of gij niet bekend. ...dat ze in Christus geheiligd zijn... ...en daarom als lidmaat en zijn de gemeente... behoren gedoopt te wezen. Ten andere of de leer... ...die in het Oude en Nieuwe Testament... ...en in de artikelen des christelijk christelijke geloof begrepen is... ...in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... ...die bekend de waarachtige en de volkomende leer... ...daar zaligheid te wezen. En ten derde...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 Lieve ouders. Wat een uitdrukking eigenlijk. Die je regelmatig vindt ook in het voorgelezen formulier. In de doorbediening zit je altijd te denken over de betekenis. van dit sacrament. Waarvan we leren dat sacramenten. niet meer stekens en zegels zijn, van God ingesteld om de beloften van het, van het evangelie beter te kunnen verstaan. En dan moeten we verstaan die betekenis van de heilige doop. Ik heb u gezegd, je moet samen het formulier maar eens goed doorlezen. En als ik een formulier dan lees dat de rijkdommen van de genade en in Christus ons comfort houden. En wie zal dat durven ontkennen? Is er altijd weer iets wat verbazing oproept? Hoe dan? Wel, dan zou je verwachten als men dit zo treffende formulier gaat schrijven zoals de ouden dat gedaan hebben. Om de rijke betekenis van het sacrament duidelijk te maken. dat ze dan zouden beginnen. om over de rijkdom. van de lamsbediening te spreken. Want immers. we hebben toch gehoord dat dat doopwater. dat wijst naar het bloed. van het God. Met de opmerking erbij. Dat gelijk het water, de onreinigheid van het lichaam. Al zo dat bloed dat reinigt van de zonde. En dat ze dan op een brede wijze zouden gaan spreken over de priestelijke bediening van Christus. In de gehoorzaamheid aan het recht van zijn vader. Want dat betekent het toch. Beginnen ze u aan te spreken. Geliefde ouders. Met... U te wijzen naar uw kind. En dan zeggen ze de waarheid. De waarheid van dat kind. Dat u uit de handen Gods ontving. En dat u straks de Heer voorhoudt. In de bediening van ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon enzovoorts. En beginnen ze tegen u te zeggen. Weet u wel hoe het er met uw kind bij staat? Wij, u, onze kinderen, zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn ze kinderen de storens. Nou, dat zullen ze dan toch maar hier zeggen aan ouders die hun kind voor de doop houden. Zeg, luistert uw vader en luistert uw moeder, uw kind... Dat is een kind, de storens en dat kind van u, dat kan in dat rijk van God niet komen. Ze zeggen dus, en daarom heb ik u gezegd, lees de formulier nou eens goed. Gezegd, ouders, weet u dat uw kind als een kind, de storens, niet in dat rijk van God komen kan? zijn niet hier komen, wel, want die zijn er duizenden vandaag. Die willen het best. Alleen als je vraagt hoe God het leert, dan loopt dat val vast. Tenzij, o, oh, dat goddelijke en wonderlijke tenzij, tenzij ze van nieuws geboren worden. Dus ze wijzen op de ontzaglijke gevolgen van de diepte van de val en op de noodzakelijkheid van levensvernieuwing en van wedergeboorte en dat wordt nu in de bediening van de heilige doop ons voorgehouden zo eenvoudig en zo simpel eigenlijk beginnen waar het begint en niks overslaan wat gingen ze eerlijk met het zaad van de gemeente om en eerlijk met de ouders die hun kinderen voor de doop hielden en dan, nadat nou ze duidelijk de val en de diepte van de val hebben aangewezen. Want we roemen zo vaak op onze gereformeerde vaderen, toch? Hebben we onze kasten vol met onze oudvaders. En als je op huisjeshoek komt, dan laten ze nog eens een keer te zien. komorie en van der Groen, nou. en Niet te vergeten, de Engelse vaders ook nog een beetje erbij... Maar dan toch maar vasthouden dat ze niet anders hebben geleerd dan daar waar God begint. En nu bij u en voor mij de vraag. De aanvaarding, de verantwoordelijkheid aanvaarden. Dat is een modewoord geworden. De verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de mens moet u wijzen. Welke verantwoordelijkheid? De verantwoordelijkheid dat u gevallen bent. En wat u dan? De verantwoordelijkheid van uw zonde, van uw schoot, van uw verlorenheid. En wat u dat? Dat is verantwoordelijkheid nemen. Die dat ene deeltje overslaan. En dat hebben ze ook niet gedaan toen de, de ouders voor de doop hielden. En toen hebben ze gezegd, en dat maakt het wonder uit... Naar Gods toezeggingen. Ik zal mijn naam planten van op en ik dacht erover. toen we naartoe kwamen, dat de dichter van 146 iets wonderlijks tegen ons zegt. Uw God, o Israël. is van geslacht tot geslacht. waarin de Heer toezegt. dat hij uit dat gevallen geslacht. de gemeente door wedergeboten vernieuwt. En dat zal hij doen van geslacht tot geslacht. En dan hoop ik dat je daar eens geestelijk, waarlijk werkzaam mee wordt. Uh, ja, ik zal het niet te lang maken, maar ik wou het toch tegen u zeggen. Kijk, vooral de eerste hè. Wie komt er op kraam voor, je, die niet gelijk naar die wieg toe loopt. En hoe vaak hebben we al kraambezoek gedaan... Uh, dat je zegt, hé, hey, die baby die is niet eens meer in de en die baby die ging zo van van de ene naar de andere mag ik het ook eens vasthouden zie je het? en daar werd er natuurlijk veel over gezegd, nu hoop ik dat je je baby vanavond ook eens aan de Heer laat zien ik bedoel het eerlijk en geestelijk hier is nou mijn kind heer. En die oude dominee van Hongsten heeft gezegd dat dat kind onder de toren ligt. Je zou doodschrijden mensen, maar dat beleeft. Een kind onbekeerd, onbekeerd. En nog God is heilig te mogen lastigvallen. In ervaring van je verantwoordelijkheid. En ook God zou dat nog van u vandaan kunnen. Nou gingen we de rijke betekenis misschien begrijpen van die onbevattelijke genade Gods. Van God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad heeft. Ons levend gemaakt met Christus. En uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u het is Gods Ja waarom zeg ik die dingen nou? Nou we leven in een tijd. Ga ik toch maar zeggen vanavond. Dat er allerlei soorten van bijeenkomsten komen. Nu <tiek> maar ja, waar, Boudenveld heeft ze, vandaag gaan ze beginnen. Flake gaan ze ook al beginnen. Jeugdbijeenkomsten, want die jeugd die moet wat onderwijs hebben. Doet de prediking het dan niet? Al die onamtelijke bijeenkomsten, waarvoor doet men dat nou? Jezus aannemen, boekjes van Spurgeon in de handen stoppen. En dan weer doorreizen naar die grote eeuwigheid. Mensen, doe toch je ogen open waar we mee bezig zijn? Opdat de waarheid die naar de godzaligheid is, toch eens gezocht zou worden. Maar dat je zegt, als er een nagelschrap van God in je leven is, kom je er niet hoor. Dan kom je er niet. Als er één schreven is die een waarheid naar God is, dan ga je de waarheid zoeken die naar de Godzaligheid is. Weet je wat die dan gezegd, heren, bekeer me nou, zul je al je volk bekeerd hebt. door Wij kunnen in dat rijk gods tenzij. Dat is het tenzij van de hemel. Dat is de ruimte die God voor zichzelf overgehouden heeft. En ik hoop dat je in de onwaarde van je leven de Heer nagaat schreeuwen of het Goden behaagt om zijn genade in je kinderen te verheerlijken. We gaan naar de bediening van de doop de ouders met hun kinderen toezingen. Uit de zegenbede van 134, dat ze de zegen op u daal. Na de doop 134. Komt u maar. Elise, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des heilige Geestes. Johannes, Steunus Albert, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Nikita, Nikita Johanna, Hendrika, ik doop u in de naam des vaders. En de zoons en des heilige geestes Jacob, ik doop u in de naam des vaders en de zoons en des heilige geestes. Cornelis, ik doop u in de naam des vaders, des zoons en des heilige Geest Hendrika, Adriana, ik doop u in de naam des vaders, en de zoons en de heilige geestes amen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 Het zevende vers, u hoop u kudde wonen daar, en het zevende gelijk een duif door zilverwit. Terwijl we zingen is er collecte, en dan kunt u de kinderen uit de gemeente weer uitdragen. 68, de versen 5 en 7. <tieden> liefden, wij denken vanavond in vervolg van onze Bijbelezing over David over dit gedeelte wat u vindt in het tweede boek van Samuel van het zevende hoofdstuk daarvan het achttiende vers. We beluisteren het woord uit 2 Samuel 7, het achttiende vers en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 We met u denken over Davids dankzegging. Davids dankzegging. Daarin beluisteren wij Gods kennis, zelfkennis en Christus kennis. Ik noem nu het 18e vers waarin het gebed van David, dankgebed van David begint, een gebed dat tot het 29e vers toeloopt. Maar door dit ganse gebed heen beluisteren wij een dankzegging. En de dankzegging heeft te maken met een verband. En in die dankzegging komt het genadeleven van David openbaar in drie zaken. Gods kennis, zelfkennis, Christus kennis, en dan geef je de heilige geest daarvan getuigenis in onze harten. Geliefden, wanneer over de toekomst van de mens geschreven wordt en onze zo treffende drie formulieren van eenheid, heeft daarvan bijzonder onze Heidelberger catechismus een bijzondere plaats gekregen niet voor niets is er door alle eeuwen heen het troost en het leerboek van de kerk genoemd. En wanneer gevraagd wordt over de eeuwigheid en of een mens troost kan bezitten voor die eeuwigheid, dan zeggen ze ingrijpende dingen, die mens is niet meer voor eigen rekening. Want hij is het eigendom van Christus geworden. Hij is uit het geweld als duivels verlost en is voor tijd en eeuwigheid het eigendom Gods. Een treffend beleiden, duidelijk. Alleen hebben ze met die voorwerpelijke getuigenis geen punt gezet. Maar ze hebben gezegd, dus u kent die enige troost. Mag ik weten hoe u het geleerd hebt? En dan vertolken ze de leidingen gods. En ze geven weer de orde van het heil. Een blijde schat en leer ik als ze je, je midden in de nacht wakker maken en zeggen wat is de orde van het heil. Dan moet je daar onmiddellijk antwoord op kunnen geven. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word en hoe ik Goden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, dat is duidelijk. En nu vinden we hier een dankende David. Een dankzegging. Daar is dus wel wat aan vooraf gegaan. En ten opzichte van de... Opmerkzaam gewezen... Wat David met die boodschap uit het woord van God gedaan heeft. En dan begint dan zijn dankgebed mee. Ja, pas eventjes op. Toen, toen dit alles weg was... Toen Nathan verdwenen was... En David alleen achterblijft. Wordt ons geleerd. Dat er in zijn ziel ontstaat. Ik zal het brandaltaar doen roken. En een heilige begeert. Om de Here daarvoor te danken. En dan lees ik. Toen ging David in. En hij bleef. Voor het aangezicht de zeer. En wat men dat zal zeggen wil. wel toch iets wonderlijks, mensen. U gelooft toch met mij. dat als God een mens bekeerd moet gebeuren. dat er onlosmakelijk aan verbonden. een binnenkamerleven ontstaat. En vanuit dat binnenkamerleven. stijgen de schreeuwen naar God. De uitgangen naar God, om God. David de man naar Gods hart, de liefelijke in de psalmen, die kende een binnenkamerleven. Dat zijn van die plekjes waar de Heere vaak op een bijzondere wijze de zieken aanspreekt, verruimt, vertroost, de vragen oplost. De zaken overneemt. Dat is wonderlijk leven. Als je met alles in God terechtkomt en je mag ervaren dat God het overneemt. Maar, maar dat gebeurt nou hier niet. Met zulk een dierbaar, kostelijk onderwijs dat hij van de hemel gekregen heeft. Staat er toe, ging David in. Waar gaat hij dan naartoe? Hij gaat. Naar de weg van de inzettingen, naar datgene wat ook in het verborgen in het verleden tegen u gezegd had, dat David toen hij de Ark Gods inbracht, weet je wel, we zullen naar zijn wonen gaan en buigen waar zijn troon zal staan, toen heeft hij de Heer een tent gebouwd, staat er, een tabernakel, een plaats der samenkomst, een plaats van het gebed. Daar waar het volk zich vergadert. De openbaarheid van zijn hart. Brengt hij niet alleen in de binnenkamer voor God. Maar hij wil daar samenkomen. Waar Gods kinderen. Als vrucht van het waarachtige leven. onlosmakelijk aan verbonden wordt. Hoe liefelijk. Zijn mij uw woningen. Heren daar heerscharen. Als er een kruimel genade van God in je leven is, dan ben je in de inzettingen absoluut mens. Dan is het thuisblijven weinig en een begeerte om daar te zijn waar de Heer op een zeer bijzondere wijze zich aan zijn kerk openbaart. Want daar zal ik naar het hart spreken en dat weet David, dat weet een o Gods kind die weten van dat verborgen onderwijs in je bankje waar niemand van je leven af weet en waarvan de daken gepreekt wordt wat in de binnenkamer geschiet waar de knopen van je leven ombonden worden en je met een schreeuw naar de hemel de kerk uitgaat. Oh o God weet je toch van mijn zaken af David gaat in hij gaat naar de tent die hij de heren gebouwd had naar het altaar en bovenal naar de ark van het verbond die hij een tijdje terug naar Jeruzalem gebracht heeft ook daar hebben we voedig met u over gedacht en waar hij van, o oh wonder, tot Mozes al sprak. Al daar, vanaf dat verzoendeksel, zal ik met mijn volk spreken. David zoekt de plaats van de gemeenschap. David zoekt de plaats van de bediening van de verzoening. Hoort u daaruit? En daarom gaat die man naar Gods hart in, in dat wonderlijke van Gods ordinanties. Hij buigt voor wat God verordineert. Want wie voor God buigt, buigt voor de ordeningen en buigt voor de ambten. Er staat toch wat wonderlijks eigenlijk in deze schrift. En hij bleef daar voor het aangezicht des Heren. Hij heeft daar een tijdje geweest. Als ik het gebed zo hier met u door zou nemen in al die zaken die hij hier voor de Heren heeft uitgesproken. Dan is dat een lieflijke plaats. Waarin straks zal blijken dat hij heel zijn hart uitgegoten heeft voor de Heren. ...in een wonderlijke dankzegging. Hij bleef daar. En voor het aangezicht is Heer. En als je dat nou leest... ...dan krijg ik natuurlijk toch de gedachte... ...hoe kan nou een mens voor Gods aangezicht verschijnen? Toen Isaiah voor het aangezicht des Heer... ...moest verschijnen, dat ingrijpende troongezicht... ...toen deed hij gedacht dat het verloren was... Daar stond een mensenkind onrein van lippen. En onrein was het volk waaronder hij verkeerde. En Abraham die sprak hoe heb ik mij onderwonden heer om tot u te naderen. Maar er staat dan toch maar zo van dat hij Gods aangezicht zoekt. Omdat hij weet dat hij dat aangezicht Gods ontmoeten kan. Door herstellende genade. Door de bediening van de verzoening heeft hij een plaats gevonden voor God in Gods gunst. Wat een beleving mensen, wat een beleving. Hij deelt in de verzoenende kracht van het bloed en daarom kan hij voor het aangezicht Gods verschijnen. En die kan met die kerk van de oude dag in de hoogtij meezingen van Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht vooral op oprechte harten, dan troost verspreidende smarten. Ja, hij vertoeft voor het aangezicht van zijn God. Wonderlijke momenten zijn dat in het leven van Gods kinderen. Ik heb ze gekend mensen. Die zeiden als hij in de binnenkamer was. Dat ze niet opgestaan zouden hebben. ze daar Gods gunst. En nabij hadden waargenomen. Het ging om de gunst. En om de gemeenschap met zijn God. Daar ging het om. En als hij daar in die binnenkamer is. En laten we nou eens eerlijk tegen elkaar zeggen mensen. Daar verstaat toch een natuurlijk mens niks van, hè? Nee, en nou eerlijk. Knoeit ook niet met het genadeleven. Nee, Daar weten godsdienstige mensen niks van. Van die verborgen omgangen. die de Heer met zijn kerk en de Kerk met zijn God hebben mag. Toen maar, ik zou er zoveel van willen zeggen. Waar komt hij dan terecht? Moet u luisteren. En dan gaat hij spreken. Nu zijn er veel gebedjes, die staan hier opgetekend. Dat weten we best. En er zijn veel gebedjes die ze gelukkig maar niet opgetekend hebben. Hm? Die mensen die durven wat tegen God te zeggen. Ik heb het over Gods kinderen. Dat ze later zeggen, heer, gelukkig dat je er maar niet op ingegaan bent. Maar dit is hier een gebedje. Daar vind ik David de man van Gods hart die rechte godskennis heeft, heeft gezegd. En door de rechte godskennis, heeft hij ook rechte zelfkennis gekregen. Alsnog zonder godskennis, is, is er geen zelfkennis denkbaar. Niks van waar mensen, moet je niet aan laten praten. Niks van waar. Die man die heeft zelfkennis van God geleerd. En die schaamt zich niet, integendeel tegendeel. Weet u, daar zijn van die momenten, ik zal me nog geringer aanstellen. Dat kende hij. Weet je wel toen hij voor die ark huppelde. En Michael dat geestelijke leven van hem verdacht. Omdat ze er geen kennis aan had. Ik zal me nog geringer aanstellen. Wat een treffende eigenschap van de genade. En dan komt dit mensenkind. En dat is een zaak in onze Bijbellezing die we toch wel ter harte mogen nemen. Op een plekje, hij zei, wie ben ik? Wie ben ik, heren, heren? En wat is mijn huis dat je mij tot hiertoe gebracht hebt? Wie ben ik? Ja, dat is een belangrijke vraag. Dat is een belangrijke uitdrukking. Ik zou tegen die man gods kunnen zeggen. David, wie ben ik? Weet jij dan niet dat je een Adamskind bent. En verdoemelijk voor God. Oh ja, ja, maar dat weet ik wel. Wie ben ik? David, dat weet je toch wel. Hè? Dat je het van keertje van God verloren hebt. En dat je door vernieuwende genade die man is niet tot het geloof gekomen maar die is van dood levend gemaakt hm? dat je door vernieuwende genade toch weet wie dat je bent hulp van God verkregen hebt weet je toch je weet toch dat je een bewaalddadig mens bent dat weet je toch dat heeft de Heer toch in je leven duidelijk gemaakt en toch zegt hij wie ben ik en hebben gesproken over Godskennis, dan moet u proberen te volgen want juist in dat dankgebed gebruikt David veel de naam van de Heere Heere, Heere soms noemt hij het woordje God en als we dan het Hebreeuws na gaan lezen en de grondwoorden gaan opdiepen dan staat er eigenlijk dit wie ben ik Heere, heer, twee namen. Er staat hier het woordje Adonai. Wie ben ik Adonai Jehovah? Dus hij roept de God van de eet En de God van het verbond aan. Wie ben ik Adonia? Heer, Jehovah. En dan kunt u weten... Dat het betekent de bezitter, de eigenaar. Wie ben ik voor u, o eigenaar? Want u kocht door de prijs van het bloed, uw eigende door uw geest. gezeid, mijn God, en je bent de Jehovah. God van de braambos, de onveranderlijke. En daar tegenover, wie ben ik? Ingrijpend. En wat is mijn huis? Zelfkennis ontdekt altijd de afkomst van de mens. Natuurlijk. En die man is door genade en zijn wonden verwaardigd. ...om zijn afkomst niet te verloochenen, nee. Wat is mijn huis? Uit het huis van Izei... ...waar Jezaja later zou preken. Een afgehouden tronk. Ja? Het huis van Izei... ...waar Saul mee spotten ...en het verlofhuttend feest... ...waar is die zoon van Izei... En deze man gods, die zei, Algerië, je weet het, er lag bij mij niets, er lag in mijn geslacht niets, er lag in mijn voorgeslacht niets, wat u zou behagen om naar me om te kijken. Er was geen waardigheid. Denkt u mee met je hart? Er was geen verdienstelijkheid. Er was geen beminnelijkheid, Weet je, heren, mijn huis, toen je daar lag op die vlakte van het veld. En je reden lag in je geboortebloed. Zou ik je herinneren, en er maar dichtbij blijven doen. Toen je er lag in je geboortebloed. En niemands medelijden, dat was mijn geslacht. Toen ik niet met olie gevreven en met zout behandeld was... toen ik daar was naakt... en toen, Heere... toen heeft het u behaagd te zeggen... leven en, bloed en leven... en u hebt tot tienduizend gesteld... en toen bent u mijn naaktheid gaan bedekken... en toen kwam u in een verbond met me. Ja, maar met zelfkennis... En zelfkennis, heb ik gezegd, kan alleen maar uit de godskennis. Adonai, Jehovah, ik heb als een walgelijk schepsel in mijn bloed vertreden gelegen op de vlakten van het veld. En daar heb u me vandaan op willen rapen. Weet u een andere weg van bekering? En dan gaat die man wonderlijke dingen zeggen. Ja. Hij die om ons een arm geworden is uit dat, dat geslacht weet je. Is hij voortgekomen uit die wortel Isaïe. Dat reisje. Waar de heiden op zouden hopen. Kom ook op terug. Want die man al drie zaken heb ik u voorgehouden. En dan gaat hij zijn dankgebed uitschreven. Waar ik enkele gedachten met u over wil doornemen. Moet u even naar me luisteren. Daartoe... Is dit in uw ogen nog klein geweest, heren? Heren, komen diezelfde woorden terecht? Maar ook over het huis, u gesproken, van verre heen. En dit naar de wet van de mensen. Ja, tot hiertoe hadden heren hem gebracht. Ik ben vanmiddag eens te denken over dat weetje tot hiertoe. En de Heer kan dat woordje hiertoe op verschillende wijzen in de mensenleven gebruiken. De Heere die kan en weet de mens die dat zal doorleven. En hiertoe, dat de Heere de zonde moe is. Tot hiertoe. En dan gaat Farao in de golven. Tot hiertoe. En dan gaat korach, dat een Abiram tot hiertoe. Afgelopen. Het verschrikkelijke hiertoe. Als de Heer de zonde de moe is, en de opstand en de weerstand tegen God en de reine leer van vrije genaren tot een hoogtepunt heeft doen komen. En de Heer gezegd het is nou voorbij. Tot hiertoe. En hal is een toren, verschrikkelijk. En hier toe als waarschuwing. Een ziekbed. Een sterfbed van je ouders. Eventjes die nepen in je hart. Eventjes stilstaan hier. Hè? En een halve dag later dan spring je weer rustig door de wereld. Maar je zal het wel weten. Dat God hem tot hier toe gesproken heeft. En hiertoe, toe. Als de rijke man. Vannacht. Vannacht eis ik je ziel. Een toe als Nebuchadnezzar. Maar David kent een andere hiertoe. toe. U ook. Tot hier toe. Ik heb die oude wel horen zeggen. Daar worden al opmerkingen over gemaakt. Je mag in de prediking niet eens meer een beroep doen op de oude. Je naar de nieuwe kijken. Ja, ja. Tot hier toe. Als God inderdaad het moe wordt met je. En je niet anders kan inwachten. Het is voorbij. Dat er nog twee voeten grond overblijven. En, oh God, ik ben er nog. U hebt me nog niet naar de eeuwigheid gestuurd. Was je wel waard he? Maar een hiertoe. Toen de levenskeus in het leven gelegd werd, daar kan voorbeelden genoemd: Abraham, Rut, Mozes, Paulus, voorbeelden te over. En hiertoe, toen de Heer de genadebedeling in je leven wilde openbaren, en je niet wegwerpt gelijk met een bal wegrolt in een land van begrip. Het hiertoe van David heeft nog meer in zich. Het is een hiertoe van geestelijke verwondering. Als hij ziet die leidingen die God met hem gehouden heeft. Die soevereine wegen. Tot hiertoe, Heer. Mag ik het zo vanavond zeggen. Als David daar in de tent is voor het aangezicht des Heer. Zegt hij tot hiertoe. Ik heb het altijd niet begrepen. Ik heb het altijd niet kunnen aanvaarden. Ik heb het niet altijd kunnen goedkeuren. Maar nou zie ik het heren. Tot hier toe. U hebt het goed gedaan. Daar liggen mannen in de inzettingen. Die het met God eens is. Heb je het goed begrepen? Tot hier toe heren. Het was uw goddelijke leiding... uw goddelijke bewaring... uw goddelijke trouw... uw goddel... O oh, Adonai Jehovah... grote bezitter... God van de eed... en God van het verbond... de kerk zingt... U zal ik even geloven... omdat gij het hebt gedaan... tot hier toe. De koning David... ligt daar als een niet mens onder God zich in God te verwonderen over de leidingen die God in zijn leven gedaan heeft voor de zoveelste maal heeft de Heer de wapens van opstand en weerstand bij de vingeren van de koning Israël geslagen hm? begrijp je dat? sta je dat? O mens, als God de mens bekeert, timmert de Heer je wapens uit je vingers. Maar nu is er een volk op aarde, die dat maar bij de voortduur leren moet. Die wortel van dat atheïsme, hè, hij heeft gerekend, hè. En die wortel van opstand en van weerstand. Omdat die mensen maar niet mee onder God kan komen. Maar hier mag Dave buigen. En ik heb in deze bevindelijke gangen verwonderd mensen, omdat ze zo weinig beluisterd worden. De ware geestelijke omgangen met de levende God. Een mens die ermee onder God gekomen is. Hij heeft twee dingen als hij zijn God dankt. Moet u eens naar me luisteren. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren heren. Dat wil zeggen, zijn persoonsgenade. Daar heeft de Heer duidelijkheid. En daar heeft de Heer licht over gegeven. Nou? Moet de Heer over je persoonlijk leven geen duidelijkheid geven? En moet de Heer over je persoonlijk leven geen licht geven? Is dat niet nodig? kan je uit de conclusie leven uit de beschouwing leven uit de weldamen leven maar nu heeft God licht gegeven over zijn persoonlijke genade en nou is in één keer weer waar mensen dat is een van die wonderlijke zaken in het leven van Gods kinderen op aarde, als de Heer het weer eens een keertje waar maakt nog een zaak hij heeft niet alleen persoonlijk de genade in zijn leven gekroond, gezien, bevestigd. Maar nu heeft hij nog een wonderlijke zaak ervaren. Namelijk geslachtsgenade. Geslachtgenade? Ja. Zijn nageslachten. Want dat zegt de Heer. En daar dankt hij zei God over. Hij zou zijn naam planten van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. Zolang de zon en de maan zullen zijn, zou de heren zijn naam planten. En daar in de binnenkamer mag David zien dat de toezeggingen Gods geen einde genomen hebben. En Davids geslacht, dat weet je wel, hé. Zat hij niet zo rooskleurig uit, hoor. Kinderen die elkaar naar het leven stonden, die elkaar doodsloegen. Hm? Kinderen die elkaar onteerden. Nou, en kinderen die zelf straks naar zijn leven zullen. Gingen met die 10.000 gaan zijn kop eraf halen. En dan ziet hij toch dat de Heer de dwars door alles heen zijn heerlijke naam groot gaat maken. En zijn koninkrijk bevestigen zal. Luister doophouders. En David is in de binnenkamer. En die zegt Heere, Maar je hebt ook over het huis uw knecht gesproken. toch van verre heen. Hij mag zien. Dat God trouw rusten zal op het nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Daar zegt niet. Heer ik heb ze zo goed voorgeleefd. En ik heb ze zo trouw gewaarschuwd. En ik heb de rijkdommen van uw genade en heerlijkheid zo duidelijk mijn kinderen voorgehouden. En op grond daarvan zullen mijn kinderen wel bekeren. Nee, dat hij Kuiper voor wou, maar dat geloven we toch niet in. Hij mag het weten vanuit God vandaan. En hij mag het weten dat de Heer die toezeggingen waar zal maken in zijn leven. Gehebt, zegt hij, over het huis van uw knecht gesproken. Van verre heen. De Heere zal zijn toezeggingen waarmaken. Uit alle talen, tongen, natie en geslachten zal ik mijn kerk bouwen. Hij zegt, en dat is naar de wet der mensen, Heere, Heere. Wat bedoelt hij daarmee? Naar de wet bedoelt hij de zedelijke wet, dat is naar de tien geboden. Nee, naar de wet die Gods eeuwige wil uitdrukt. Eschia heeft in zijn leven de geboorte van Manasse gezien. En hij heeft die geboorte van Manasse bewonderd. Hij heeft er ook om gevraagd, kun je lezen in Isaiah's profetie. Hij heeft die jongen gerold zien worden. En heeft gezacht, fout. Schoppen tegen de leer. Schoppen tegen God schoppen tegen de reine bediening, schoppen tegen vrije genade. Het moet dat eindigen. Maar nu wordt die belofte, die David hier zag, die wordt toch waargemaakt. Maar straks zal die menassen, en die behoort bij hetzelfde hoor, waar David hiervan spreekt, kruipende de kerker van Babel, en bekennen dat de Heere God is. En dat te midden van de donkerheid van de tijd, mens, op alle omstandigheden moeten zien en, en, en noem maar op. Dan zou je soms denken, scheid er maar uit. Het heeft niks geen zin meer. Maar u gaat de Heere leunend op zijn eeuwige wil en zijn eeuwige raads. Die man aan Gods hart iets zeggen. En dat is naar die wet, Heer, die de mens ook heeft. Wat die mens belooft, moet u vervoeren. Dat zal u ook doen in eeuwigheid. Hij kent Godskennis, hij kent zelfkennis, hij krijgt Christuskennis. Ja, er komt natuurlijk niks terecht, want ik had dat gebed helemaal met u willen behandelen. Maar lees maar een versie zingen. 108, dat was een ogenblikje waar in het hart van David. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof Kort nog even de tussenzang. het gebed wordt dat nu in één keer afgebroken weet hij niet meer tegen de Here te spreken want dat staat dan toch maar in het gebed als hij zijn hart voor de Here uitgegoten heeft en spreekt over de toezegging in die God persoonlijk in de geslachten zal veredigen. daar zou nu kinderen op bekeerd kunnen worden God vandaag in de slag. Er staat er in één keer. En wat zal David nu nog meer tot u spreken? Geen woorden meer. Niks meer. Ja. Kan hè. Dat je uit uitgebit raakt. ik moest vorig jaar nog een oude oddeling. Jaren in de bediening. En die zei tegen me. Mijn gebed. Is soms als een woging in mijn mond. Waarom? Ach, zegt hij, hoor ik mijn eigen praten. En die man al veel van de Nederlander Maar hier houdt David op met als zo'n God te spreken. Stom, niks meer te zeggen. Ook dat kan. Waar het aan woorden mij ontbreekt. Ik is een ouderling ontmoet die in een vergevorderd stadium van kanker was. De gemeente van Dirksland. En ik zocht hem zaterdagsmiddags altijd even op. In die laatste tijd. Hoe gaat het? En er kon geen woordje meer uit, mensen. En eindelijk staat hij zo krachteloos als hij was, nog van zijn stoeltje op. Ik zie hem nog overeind komen die loopt zo de kamer uit en weet je wat die terwijl hij de kamer uitliep zei ik ben als één wiens oren niet meer horen wat men zegt kwaad of goed die de tegen spreekt om te spreken en die daarom zwijgen moet die man had niks meer te zeggen dat kan ook, Dat heb je niks meer te zeggen maar dat is niet vandaag het hij zwijgt niet, omdat hij niks meer te zeggen had. Maar het is veel dieper en veel ingrijpender en veel wonderlijker. Want hij zegt, wat zal David nog mee tot u spreken? Want u kent uw knecht, Heere, Heer. Ach, zegt de heer, al zou ik nog een uur met u praten. Zou ik niet in staat zijn om weer te geven wat er in mijn hart leeft? Ik ben niet in staat om te verwoorden wat in het diepst van mijn ziel wordt gevonden. Ik dacht, gelukkige David. Die de alwetendheid van God als het ware oproept. U weet het Heer, hier, kijk maar in mijn hart. God is hartenkenner en de proever van de nier. En ik denk om de praktijk der godzaligheid, want er zal straks omgaan mensen, er zal straks omgaan in die grote dag, dat in de praktijk van de godzaligheid David dit niet voor de eerste keer doet. Nee. Want ik geloof dat als God hartvernieuwende genade verheerlijkt, dat zo'n mens zijn hart voor God wel eens blootlegt. Niet? Kijk de maar in Ook in de weg van de aanvankelijke ontdekking, waar het mensen kent, hopeloos zijn benen breekt in de weg van werkheiligheid. En het zoeken naar volmaaktheid, dat door benen breken mensen. Dat is echt waar. En hey, die dan s'avonds als je naar bed gaat zeg Heer, het is een hopeloze, mislukte boel weer. Maar alsjeblieft, kijk er maar in, hey. want je weet toch wat er van mijn leeftijden hey. is. Dat is u toch bekend. Want er is een volk die begeerde heeft om in alle volmaaktheid voor het aangezicht de zeren te leven. Geloof het gerust. Het is hier dat hij God tot getuige roept, die de waarheid van zijn hart. En de waarheid van zijn leven doorgronden mag. En dan zijn het niet meer letterlijke woorden, maar dan wordt het een harde spraak. Kijk er maar in. Ten opzichte van de dingen van Koninkrijk God. En ik geloof mensen dat het een van de diepste diepten is tussen God en zijn ziel. Als een mensenkind verwaardigd wordt, om helemaal niks meer te zeggen, maar te zeggen, Heer, kijk er maar in. Met al je noden, je zorgen en je kwalen en alles wat je leven bekommert. En kan verontrust, Moeg en eindigd is meer tijd. Ik heb er nog geen tiende gezegd, wat gedacht dat tegen u te zeggen. Maar als er maar wat bij was van de hemel. Want dan gaat het maar om. Kan je gebedsleven. Eigenlijk als je een indruk zou hebben. Van Gods sparende goedheid tot op dat moment toe. Dan zou je zeggen, heer wat een wonder, ik ben er nog. En doophouders, de Heer heeft je gezinnetjes uitgebreid. Moedertjes doorgeholpen, ieder is op zijn eigen wijze. Ga niet altijd precies in. En na de mate dat ons gezinnetje groeit, is er geen rekensommetje. Dat weten ze wel waarmee kinderen geboren zijn. Maar de Heer bewaarde en droeg en spaarde. We zijn oud. Daar gaat niet aan voorbij. Ik zie het jonge geslacht opkomen. Uw kinderen. Hoe lang zal de waarheid er nog zijn? Waarin de mens nog eerlijk aangesproken wordt. En oproept tot waarachtige bekering. Ja, geen zwaarheid. Daar komen we geen stap verder mee. Maar waar? U en uw kinderen. Op weg naar die grote eeuwigheid. Een dankoffer zou betamelijk zijn voor de trouwe, wonderlijke leidingen Gods in je leven. Als je op bezoek komt en je ziet geen speelgoed, en je ziet geen bier, en je ziet geen kleuters op de grond, denk je, hier is leed. Die zijn er ook nogal wat over. Die uitzien naar die zegen die God u gegeven heeft, het moeder zijn. ...en het vader zijn. Dat heer je kunt onthouden. Dat kan toch? En wat doen we daar nou mee? Op weg naar de eeuwigheid. Daarvoor kwamen we mee. Onder God. En ik hoop dat dat de praktijk... ...van je leven mag zijn. Terwijl de bediening van het woord... ...daar nog is. En de heer de leidingen die hij met zijn kinderen houdt... ...nog laat verkondigen. Houd de waarheid vast. In de opvoeding van je kinderen... Wezen was van verstandsgodsdienst. Was van beschouwing en van bespiegeling. Zoek het maar bij die oude waarheid. Ga maar zoeken bij die preken en dat getuigenis. Waar God in het verleden de kruisgemeenten mee heeft willen bouwen en groot willen maken. Ja, niet dat grote bouwen nu van de dag, want dat bedoel ik er niet mee. Maar dan denk ik toch terug en de ik een heel eind terug. Toen ik een 55 met het ambtelijke leven te doen kreeg. Jongen, toen ik in mijn eerste gemeente was, wat zaten daar kinderen van God. Een geoefende kerk in huis. Die je meenam en je meeschouwde. Kinderen van God die de waarheid uit je mond en uit je hart trokken, is dun geworden. Is echt. Ik zeg niet dat de Heer niet werkt. Kan je begrijpen van kind tot kind. Er zal best een beroep gedaan worden straks. Al we vasthouden aan de waarheid. Schuw de wereld. Schuw de plaatsen van de heidelheid, Huppelt niet mee met deze moderne geest. Dus zoek je bij de godsgezinden. En je mocht er Jezus vinden, zeiden de oudjes en gemeenten. Het is meer als tijd. Ga ophouden. Daar het ging voor het aangezicht, de he. Heer. Wat een wonder. Als een mensen ermee bij God kan komen. En de Heer het overneemt. En dan hoop ik, als de Heer het geeft. door alles terug te komen op dat gebedje. En de Heer heilige de waarheid. naar zijn eeuwig verbond. Amen. De Heer, ach. We zijn maar van gisteren. en we weten van niets. We denken wat te zeggen. En we zeggen het niet. En wat we niet willen zeggen, dat laat u zeggen. Moet maar geleerd worden op weg naar de eeuwigheid. Het is voorwaar wat u gezegd heeft. Ik leg mijn woorden in uw mond. Gebruik het, kon het zijn dat er nog wat gekrookt riet. Nog wat rokende vlas wiek. In de gemeente wat vertroost mocht zijn. Mensen in de knopen van de leven... Met een hemel schuld was ze maar niet overheen kunnen kijken en daarom ook niet overheen praten. Om er bij u te komen, o oh, fontein der hoven, putten levende wateren. David heeft gezien van geslacht tot geslacht. Hij zag de belofte dat als je landen de Messiaal zou voorkomen. Ach, misschien mogen we er ook nog eens wat van zeggen in de toekomst. Gebruik de waarheid tot dat levens tot bemoediging van het uwe. Bewaart deze jonge gezinnen. Reinig het tekort van ons werk om uw verbondswil. Amen. We zingen van Psalm 52. We zingen het zevende versje als onze slotsang... 52 vers 7, mijn God, ik zal u even geloven omdat gij het hebt gedaan, slotzang 52 7, vers 7.